Juri Stubinetski met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama heeft zijn medeleven betuigd aan Zwitserland en België. Bij het busongeluk in Zwitserland vielen 28 doden. Van wie de meesten uit België komen. Onder de slachtoffers zijn zeven Nederlandse kinderen. Van de gewonden zijn er drie slecht aan toe. De oorzaak van het busongeluk van gisteravond wordt nog onderzocht. Duidelijk is wel dat mensen door de klap door de bus zijn heen geslingerd. Videobeelden van het ongeluk worden geanalyseerd. Ook koningin Beatrix en premier Rutte hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers en nabestaanden. De Griekse minister van Financiën Venizelos treedt zondag af. Hij wil vanwege zijn verwachte verkiezing tot voorzitter van de socialistische partij PASOK het kabinet verladen. Nu Griekenland een lening heeft gekregen van 130 miljard euro, ziet zijn werk als minister van Financiën er grotendeels op, zegt hij. De verkiezing van Venizelos tot opvolger van Papandreou staat vast omdat hij de enige kandidaat is. Pasok kiest eind april of begin mei een nieuwe voorzitter. De partij is nu nog de grootste van het land, maar staat er slecht voor in de peilingen. De schaarste van eieren leidt tot problemen voor de voedselindustrie. Daarvoor waarschuwt het Europese Verbond van Eierverwerkers... Door nieuwe Europese wetgeving moeten eierproducenten hun kippenhokken groter maken. Daardoor is de productie van eieren met ongeveer 200 miljoen per week afgenomen. Dat is 10 tot 15 procent van het totaal. De groothandelprijs is in korte tijd ongeveer verdubbeld. Het verbond waarschuwt voor lege schappen tijdens Pasen, omdat de vraag dan toeneemt. Consumenten zullen volgens het verbond veel van het tekort merken, omdat eieren in veel producten worden verwerkt. Zoals koek, pasta en cake. Het weer, het klaart op en het koelt flink af. Morgen overwegend zonnig en zacht. In het zuiden van het land kan het zelfs 19 graden worden. Dit was het NOE. Ooit... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. <SSSSSSSSSSSSSSSILENCIO>. Met nu. Tapzappi. We zijn begonnen met nieuwe muziek. Dus even kijken uh, met Bob Arden. Met Wireless, Rosewood and en Root. Roots. Ja, van de God allemaal. Man. We gaan verder met uh, een andere nieuwe idee. Ling Awee Evers met Dawn of the Peace. Dan is het plezier bij dit programma. Piefel Radio. Voor de playlist zfmzandvoort.nl programma in. Quando no me queres, se quedero sus sus y mere hago voor por los mares negros que la muerte, que van dit uur van PIVO Radio, aflevering 768. een mantras van Samaya, Surrender, heet deze CD van het label Oriane Music. Het laatste werkje, laatste track, ook Healing Music van Grollo en Capitanata. En het heet uh, Reiki, Heart to Hard. Dat tot aan het nieuws, daarna ben ik graag bij je terug voor nog een uurtje muziek.